Juri Stubenitski met het NOS-journaal. Iran zal een fabriek voor de verrijking van uranium in Fordo in gebruik nemen. Dat heeft het hoofd van de Iraanse organisatie voor atoomenergie tegen de Iraanse media gezegd. Tot nu toe had Iran alleen een fabriek voor de verrijking van uranium in Natanz. Die fabriek ligt maar gedeeltelijk ondergronds en is daardoor een makkelijk doelwit voor luchtaanvallen. De fabriek in Fordo is gebouwd in een berg en is daardoor veel beter beschermd. Door de fabriek zullen de spanningen tussen het Westen en het Iraanse regime verder oplopen. Het Westen verdenkt Iran van het ontwikkelen van kernwapens... ...hoewel de Iraniërs altijd hebben gezegd dat hun nucleaire programma alleen voor vreedzame doeleinden is. In de Zuid-Duitse deelstaat Beieren is zoveel sneeuw gevallen dat er een grote kans is op lawines. De Beirse Lawine Waarschuwingsdienst heeft voor gebieden die boven de boomgrens liggen... ...de op één na hoogste waarschuwingen afgegeven... Maar ook voor lager gelegen gebieden geldt een waarschuwing. Veel wegen zijn het voorzorg afgesloten. De Duitse Meteorologische Dienst zegt dat het ook de komende uren blijft sneeuwen. Er kunnen nog tientallen centimeters vallen. Ook elders in de Alpen zijn door hevige sneeuwval wegen en treinverbindingen afgesloten. Koningin Beatrix is haar staatsbezoek aan de Verenigde Arabische Emiraten begonnen met een bezoek aan een moskee. De moskee in Abu Dhabi is een van de grootste ter wereld. In het marmeren gebedshuis ligt Sheikh Zayed, de stichter van de Verenigde Emiraten, begraven. Koningin Beatrix, prins Willem-Alexander en prinses Maxima bezochten onder meer zijn mausoleum en de bibliotheek van de moskee. Beatrix en Maxima droegen daarbij volgens de moslimtraditie een lang gewaad en een hoofddoek. Het bezoek aan de Emiraten is het vijftigste staatsbezoek van de koningin.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 Met achter de knop uh, Fred Koosberg. En u hoort nu uh, Adam Spoor. En u hoorde net, <coughs> u hoorde net uh, het eerste nummer. The Way Down Under in New Orleans. En uh, de die, zoals u allemaal wel zult weten. van de Dutch Swing Collins Band. En dit was de bezetting uit 1967. En waarom dit nummer? Nou, het is aanstaande vrijdag 13 januari. is het exacte jaar geleden. dat. Uh, op in die tijd van de Luther College Band. Deetje Kaart, de Harlemer, overleed op zijn verjaardag. in het kennerberg gasthuis in Harlem. Uh, eh. Uh,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 Nou, u gaat luisteren naar een stuk van de Dutch Swing in 1967 live in het Sportpaleis in Berlijn. Met Peter Schilperoort op clarinet, op De Gebroederskaart, Dick op trombone, Ray op trompet, Bob van Hoven bas, Peter Ikma drums en Arjen Lichthart. Hij speelt banjo op dit, op dit stuk en het uh, stuk heet Our Love is Here to Stay.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 Ja, dat is een uh, uh, drink, but teach me Tonight. Oh, die zitten niet in. Ja, die zit er niet afmaken nog. De... Ik moet nog even, even, kan ik het nog even doen?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 op de draaitafel en je moet er eerst maar even naar luisteren.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 Jim Heslitt sprak tijdens de opname in Nederland ook zijn enorme bewondering uit voor haar zangkwaliteit. En zoals zij, ken ik er misschien twee op de hele wereld, waren zijn woorden tegen Fritz Landesberg. Dat betekent natuurlijk volgende week hier weer groot muzikaal, jazzmuzikaal geweld in de krocht. En daar moet u naartoe gaan. En daarom als eerst de toon van Vliet is geweest, gaan we natuurlijk nog eens iets laten horen van Lydia van Dam. Maar eerst toon.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 There we go, there we go, there we go, there we go. Wait, baby, the part of soul who snaps, my control, such funny thing with every company you never can behave. And I'm up to your magic Musical around me. crazy muse That's calling me so very close to you Turns me your slave Come and do me anything you want. I just want to to you And my incentive Will see heaven in your eyes Brightest stars that shine up above you In the skies How worry about How worry about How worry about How worry about How worry about I Just little have a thought To be a big company don't have No fear Is the one the why Really feeling in a mood for love So tell me why Stop to think about this weather my name They were we go talking out of my head again if We're going to be just our two hearts together that will make me strong and brave Oh, when we are one, I'm not afraid, I'm not afraid If there's a cloud above us, go on, let it rain I'm sure I'm just getting what I do I'm getting get away my souls on Keep love, stay to mind. I'm so crazy about love, never knowing what love is all about. James, will you come on in, man? You can go now if you want to. Van Dam, die even gestaakt is. Want ze zou vandaag zingen in de. In Zandvoort. Volgende week. O, volgende week zou ze zingen in Zandvoort. Maar ze heeft stembandproblemen. Het liedje wat u hoorde. Dat heet uh, Moody's Mood for Love. En dat is een stuk van James Moody. En James Moody is dan weer een hele goede saxofonist. Het nummer wat u voor Lydia van Dam hoorde, dat was en Ik wilde nog wel even zeggen. Dat was dus op dezelfde avond in, in Vollebrecht. En er hoorden u de vier van eerste, achter elkaar. En dat was Soet Sims, Ruud Brink, Toon en Ferdinand Povel. En op diezelfde avond heeft uh, uh, Soet Sims ook nog een paar solo-stukken gespeeld met het kwartet uh, met Kees Linger. En daar gaat u weer een stuk van horen. En het heet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 you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 We gaan weer even terug naar Descartes, uh, daar hebben we er genoeg over gezegd, maar nog even van de LP, live in Sportpalast uh, in, in Berlijn. een eigen compositie van D, de The Berlin Blues.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 Met het laatste nummer van het eerste uur. En dat is ook weer een heel bijzonder iets. Jolanda Kaart zingt Fever. Met de begeleiding op drums van Paul Hoeken en Simon Planting. En blijft u luisteren, want na 11 krijgt u Fred tight Fever in the morning.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 Fever all through the night. Everybody's got a fever. That is something you all know. Fever isn't such a new thing. Fever started long ago. Romeo or Juliet.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 Now you've listened to my story, here's the point that I am made. Chicks were born to give you fever, be a fair and hide or centigrade grave. Fever, when you kiss them, fever if you live and learn. Fever, till you scissor, what a lovely way.